Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Sinaïwoestijn in Egypte is vannacht een pijpleiding ontploft... waarmee gas van Egypte naar Israël wordt vervoerd. Na een enorme explosie schoten 15 meter hoge vlammen uit de leiding. De pijpleiding is de laatste maanden vaker het doelwit van aanslagen. Die zijn waarschijnlijk het werk van Egyptenaren... die niet willen dat hun land gas aan Israël levert.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 Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd. Het is dit jaar al de zestiende orkaan die de Filipijnen treft. Het weer eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Het vierde en laatste uur van de nacht opeen En het kan zo'n moment zijn, zo net na vijf uur... dat je denkt, ja, die nachtdienst die gaat nog eventjes een uurtje of één of twee duren. Dat is nog eventjes pittig, doorzetten. Of het kan zijn dat je net de slaap uit je ogen wrijft... en wakker wordt en gaat beginnen aan een nieuwe dag. Als ik je nu vraag, welke plaats zou je daar graag bij willen horen? Wat zou dat dan zijn? Bella Door via 0800 1121. Welke plaats zou je zometeen op Radio 1 graag willen horen? 0800 1121. John Allen, sweet defeat in de nacht op één. Daarvoor ook nog uh, de plaat van Glen Campbell, Southern Nights. Aan de telefoon heb ik Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Hans, jij wrijft de, de slaap net uit je ogen. Je bent net wakker. Ja, dat klopt. Ik heb meestal ben ik tegen een uur of uh, vier, vijf, ben ik wakker morgens. En ga je dan ook echt heel vroeg naar bed al? Een uur of tien? Uh, nee, nee, nee. Een nee. Uh, uur of twee. Je hebt gewoon nee, weinig, weinig, weinig slaap nodig. En wat staat er van Ik ga en uh, nou dan ga ik uh, s'nachts nachts, s meestal dus ook vandaag weer vannacht hè met jou. Hoe heet je eigenlijk? Ik heet uh, Herbert aangenaam. Herbert? Ja, Ach, Kijk, aangenaam. Dus dan ga ik uh, muziek luisteren. Gewoon, Want ik heb uh, zelf nog van die oude cassettes hier. Ik heb cassettebandjes. Met uh, neem ik over de allemaal op dan van uh, ja en uh, VPR overal. Oh, dan ga je dat s'nachts terug zitten luisteren. Dat ga, ja, dan ga ik straks ja. thuis. Oh, wat grappig. Dat je dat nog met bandjes doet. Dat kan tegenwoordig ook heel mooi nou, via internet, ja, ja, hoor. Ja, maar die dingen zijn zo duur, joh. Wat, wat is het duur? De bandjes? Nee, die, die, die, die, die, die, die, hoe noem je dingen? die kom, kom, uh, weet Compu al wat. Computers. Je wilde niet zeggen dat je niet weet wat een computer is? Ik heb geen computer, nee. Nee? Aha, van nee, vandaar, nee, dus ik met de bandjes. er anderhalf miljoen Nederlanders mm -hmm. die geen computer heeft. Nee. En hoe voelt dat? Ja, ik wist het niet. Ja, gewoon heel vrij, gewoon... Ja, ik, uh, nee, nee, ja ik, ik heb wel mensen, maar die zitten de hele dag uh, te e-mailen en te, te chatten, of hoe ze het ook allemaal noemen. Ja. Met vrienden, vriendinnen en uh, hoe is het met jou en bla bla bla, allemaal gelul. Ja. Uh, <laughs> uh, daar heb ik dan helemaal niks voor. Nou, maar je hebt in ieder geval wel een mooie telefoon waardoor je kan bellen en we je nu goed kunnen horen. Want, ja, lekker bij jou gaan praten. Zeker weten, want jij bent ooit in L.E. geweest? Ja, de hele westkust. Ja, in 73. In 73? Juni tot en met uh, juni, juli, augustus. Ja. ja. Mooi. Een mooie reis? Dus ik had een heel uh, goed begin voor de sociale academie. Ja. We was het mooie... een tijd van, uh, ja, in San Francisco mee dansen of zo. En uh, hadden ze kringen daar van mensen. Die waren dansen, daar muziek. Hadden ze ook zo'n uh, cassette staan waarschijnlijk. Mm -hmm. En dan gingen ze dan, uh, ja... Ken het hem wel? nog? Scott McKenzie? Scott McKenzie, ik heb als uh, van de man uh, gehoord. If you're going to San Francisco... Ja. Echt een, sure echt een vakantieliedje, hè? Dat zeg je? Echt een vakantienummer. Ja. Maar dat is niet nou, de plaat... Was het nummer. Uh, ik geloof... Uh, 68 was dat. Dat was net een jaar voor... Uh, hoe wordt dat ook alweer? De Woodstock. Ja. 69 was dat. Daar ja. had ik wel graag bij willen zijn. Ja. Ik kan me voorstellen. En, ja! en, en, ik en wat is nou de mooiste herinnering aan LA geweest, Hans? Hè? Wat is de mooiste herinnering geweest aan je tocht in LA? Uh, ge, uh, met, met de bus doorheen gegaan met zo'n greyhound ja. en toen snelweg daar. Want uh, ik zag te laat komen met het vliegtuig, zag je een hele goede wolk hangen. Zo'n smoggeval. Uh, mm -hmm. Dat is trouwens ook iets wat uit de wereld geholpen moet worden. Dat zeggen ze ook in Nederland dat er smogvorming is. Maar het is allemaal geen smogvorming in Nederland. Er is uh, uh, uitstoot van gassen. Uh, noem je het ook alweer. Uh, CO2. Ja, nee, smog is... Uh, een verbastering eigenlijk van twee woorden. Van fog, mist en smoke, rook. Oké, okay, en, en waarom, je zag dat uit het vliegtuig? Je zag daar de, de rook en toen? Ja, ik zag daar die hele wolken hangen. Ik dacht, oh, dat moet niet wezen, want dat, uh, dat lijkt me niet zo gezond. Ja, En toen ben je gewoon mooi de, de westkust gaan uh, afrijden uh, ja, naar beneden toe. ik ben toe. toen naar uh, San Jose gevlogen. Dat was vlakbij San Francisco. En ik had een vriend wonen daar, in Saratoga. Brian Moran. Oké, okay, en die heb je bezocht, en, ja. Toen, uh, Vanaf daar ben ik allemaal toch te gaan ondernemen. Ja. En ik vraag dan natuurlijk omdat twee jaar eerder het laatste album uitkwam van uh, The Doors, L.A. Woman. Ja. En jij vraagt. Ja, nee, ik hoor hem al. ja, jij vraagt deze plaat aan, hè? Ja. Is dat, daar... een goede plaat, jong. Is dat daarmee ook gelijk een herinnering aan jouw uh, reis naar L.A.? Ja. Nou, dat was een week of vijf, zes geleden was, er, waren nog twee films op van uh, The Doors. Is... Eentje van hemzelf, uh, ja. van Jim Morrison. Ja. Hebben ze opgenomen toen en uh, eentje van Vel Kilmer. Dat is een Amerikaanse acteur. Oké. Okay. En die lijkt heel veel op hem. En die heeft hem toen nagespeeld in die film. We gaan oh, en dan oh, luisteren dan naar dan jouw verzoeken, Hans. Films waren. Dan ga je luisteren naar jouw verzoek Hans. We gaan naar jouw verzoek De Doors, L.A. Woman. Dankjewel. en een okay. mooie dag. Hey bedankt en een goede dag verder. Welke Robinson en Being With You hier in de Nacht op 1. En daarvoor ook nog de verzoekplaat van Hans de Doors en L.A. Woman. Zometeen Focus op de wereld. Ik praat met Herman in België en met Jurjen in Kenia. Maar eerst nog muziek van Anger and Brill. Dit is Sing Out. Sing out. like you do. Flowers fumble David, uh, Gra David Grant en Jackie Graham, Could It Be, I'm Falling In Love... daarvoor ook nog Anger Braille met Sing Out hier in De Nacht op 1. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vandaag praat ik met Hermans Fagaren in België... en ik heb ook contact met Jürgen de Groot in Kenia. Goedemorgen, Jürgen. Goedemorgen. Het is bij jou drie uur later en uh, nou, bij jou is de dag dus al uh, nou, begonnen. Ja, dat klopt. Jeroen, jij bent uh, werkzaam uh, als coördinator van een uh, programma binnen, uh, binnen een kerk. Maar ik moet zeggen, je, je was eigenlijk werkzaam, want jouw werk is eigenlijk sinds uh, korte tijd veranderd. Want je bent nu aangesteld als noodhulpcoördinator. En dat heeft alles te maken met uh, de droogte in de horen van Afrika. En uh, wat betekent dit voor het werk? Waar je mee bezig was? Ja, inderdaad. Uh, sinds een paar maanden ben ik uh, echt helemaal even veranderd van, uh, van baan, laat me zeggen. Maar uh, ja, ik ben nu bezig met een noodhulpprogramma, maar mijn oude werk. Uh, uh, een trainingsprogramma voor kerkleiders. Dat, uh, dat gaat eigenlijk gewoon door. We hebben daar een heel team. Wat uh, ja, eigenlijk het, het, het, het gewone werk gewoon weer doorzet. En... Uh, ja, dat is gewoon mooi om te zien ook en op afstand begeleid ik ze nog een klein beetje maar mijn hoofdtaak nu is uh, het noodhulpprogramma ja want, want je bent dus nu noodhulpcoördinator inderdaad wat je dus zegt voor een noodhulpprogramma en waar, waar ben je verantwoordelijk voor nou we hebben hier een uh, programma opgezet voor onze ja binnen de kerk zeg maar waarbij we in het noorden van Kenia wat op het moment uh, zwaar getroffen is door de droogte um, ja, um, uh, noodzorg voorzien aan mensen die uh, daar wonen. Nou, mijn verantwoording is, zeg maar, de, ik ben zeg maar, eindverantwoordelijk op dit moment voor het programma samen met een uh, Keniaan. Uh, mm -hmm. En wij uh, coördineren zeg maar, het hele programma vanaf het kantoor. We hebben allerlei teams in het cel die het programma zeg maar, uitvoeren. En daar zijn we mee bezig. Ja, en dat betekent gewoon heel concreet uh, uh, transporten regelen. Uh, zorgen dat uh, de mensen uitgekozen worden die er eten krijgen. Dat de rapporten weer terugkomen. Ja. Want, je, want je bent dus hoofdzakelijk dus vanuit het kantoor uh, stuur je mensen aan en uh, controleer je bepaalde zaken. Uh, wat, wat voor mensen zijn dan in het veld uh, aanwezig? Wie, wie zijn het dan vooral? Zijn het ook dan lokale uh, Kenianen of zijn het ook mensen van, uh, uit andere landen? Nee, wij werken vooral samen met, uh, met Kenianen, zeg maar. We hebben in het veld een uh, soort veldcoördinator, zeg maar, die uh, van in het veld alle zaken coördineert. En het mooie is met het programma dat wij uh, de structuur, zeg maar, van onze kerk kunnen gebruiken. Wij zijn heel erg uh, sterk aanwezig uh, in het noorden van Kenia als uh, Wifontius of East afrika en uh, we gebruiken zeg maar de lokale kerken. Er zijn allerlei uh, commissies samengesteld die weer mensen uitkiezen in de dorpen. Die echt heel zwaar getroffen zijn. En via die commissie zeg maar distribueren we het, het voedsel en wordt het ook uitgedeeld. Oké. Okay. Ja. Dus dat nou, betekent inderdaad dat ik, ik zit wel veel kantoor, maar ook veel... Uh, uh, ja, reis ik af naar het noorden natuurlijk om te kijken hoe het gaat in het veld... waar de problemen liggen en waar we dingen moeten aanpassen. Ja, precies. Ja. Nou, ik kom zo, bij, zo meteen bij je terug over hoe de situatie uh, nu is. Ik ga nu eerst naar Herman Spagaren in uh, België. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. Herman, jij bent, uh, ja, jij bent voorganger, je bent ook uh, trainer... en je bent uh, ja, werkzaam voor de Belgische Evangelische Zending. Dat klopt, ja. En uh, be, Herman, waar ben jij de afgelopen uh, weken mee bezig geweest? Ik ben een beetje vooral organiserend bezig geweest. Uh, we hebben hier op 1 november een familiedag. Dat is een gezamenlijke dag met alle evangelische kerken in, uh, in, in Vlaanderen. En dat is in Gent, mm -hmm. in het cultureel centrum. Een heel grote, ja, een grote zalengemeenschap, of een zalengroep. En uh, daar hebben we een programma met Henk Binnendijk. Die is hier in België nog steeds heel populair. En uh, een programma met, uh, voor de kinderen, voor jongeren. En dat gaat een dag worden waar zo'n duizend volwassenen en toch zo'n 700 kinderen en jongeren samen gaan komen. Dus dat uh, vraagt nogal wat voorbereiding. En daar ben ik mee bezig geweest. En dan met de Evangelische Alliantie in Vlaanderen. Daar ben ik sinds een half jaar vicevoorzitter van geworden. Mm -hmm. En uh, daar, uh, daar zijn we ons aan het voorbereiden op de evangelisatieactie. Die hier uh, het eerste, of nu het komende half jaar in uh, ...in Vlaanderen doorgaat. En daar hebben we ja, eigenlijk afspraken gemaakt over uh, hoe we omgaan met mensen die eventueel uh, een keuze willen maken. En die, de, die moeten de website kunnen vinden. Die kunnen daar de e-coach uh, of de e-learnings uh, lessen vinden. En die kunnen dan verder ook begeleid worden. Dus dat zijn eigenlijk de voorbereidingen die we allemaal gedaan hebben. ja En als je dan vragen hebt, dan begrijp ik dat je dus via het internet, via een bepaald programma, kan je dus geloofsvragen stellen... Ja, geloofsvragen. Het zijn niet alleen geloofsvragen. Het zijn ook uh, vragen over uh, ja, moeilijkheden in je leven waar je mee te maken krijgt. Uh, er, is een cursus, uh, of er zitten cursussen bij over uh, ja, als je het moeilijk hebt in je huwelijksrelatie. Uh, dus dat je daar uh, ja, een, een traject in kunt volgen om daar uh, proberen een antwoord op te vinden. Mm -hmm. Of mensen die moeite hebben met uh, vergeving, anderen vergeven. Of uh, die zelf enorm uh, beschadigd zijn. Doordat er uh, ja, zaken in hun leven zijn gebeurd. Die heel veel invloed op hun leven hebben. Die kunnen daar dan ook een, een cursus vinden. Waarbij bij ze gekoppeld worden aan een e-coach. En daarmee kunnen ze langzamerhand uh, ja, op weg geholpen worden om, uh, om daar een oplossing voor te vinden voor hun leven. En is het dan. Uh, is, de, is dan zo'n e programma... Is dat dan een eerste stap naar. Uh... Ja, ik neem aan contact gewoon één uh, uh, op één. Is het een soort, uh, een soort een bruggetje om hè, uh, die je vragen vast kwijt te kunnen? Een soort makkelijke manier om het op een laagdrempelige manier ook door te geven? De problemen dat is, die ja, je dat hebt... is de bedoeling. Ja. Ja. En dan eventueel is het nog mogelijk dat mensen die met die vragen zitten... dat die ja, geholpen worden om bij uh, professionele hulpverleners terecht te komen of eventueel ook in een kerkgemeenschap opgevangen te worden... zodat ze in ieder geval niet alleen met een probleem blijven zitten. Ja, precies. En uh, wat, uh, wat uh, verwacht je daarvan? Heb je een bepaalde uh, ideeën al dat je denkt van... nou, hè, de, in, die, in die groep waar wij gaan even realiseren... of in die, in die bepaalde plaatsen uh, spelen veel problemen in de samenleving? Of... Nou, sowieso, uh, er zijn in het algemeen veel. Te... Kijk, als je de cijfers bekijkt uh, die gemaakt zijn, de statistieken, dan, dan zijn er die problemen in het algemeen. We merken ze zelfs binnen onze eigen kerkgemeenschappen. Dus uh, ja, dat er daar. Uh, ik, ik, wij vermoeden wel dat daar reactie op gaat komen. We hebben nu ook gemaakt dat we makkelijk te bereiken zijn via Belgische uh, internetadressen. En dat is gewoon heel belangrijk, uh, zodat mensen het gevoel hebben van uh, we worden hier op ons eigen grondgebied geholpen. Ja. Uh, er zijn heel veel kaartjes gemaakt, dus mensen die bereikt worden die kunnen een kaartje krijgen waarbij ze de informatie van die cursussen vinden. En eigenlijk ja, verwachten we daar toch wel veel van. Ja, precies. Ik kom zo meteen bij je terug Herman. En dan gaan we het vooral ook even hebben over ja, de langstdurende formatie in België. Maar ik geef het ja, even ja, ja. naar uh, Jurjen in Kenia. We maken een sprongetje. Jurien, ik heb het net al even met jou over gehad. Je bent dus uh, tijdelijk veranderd van, uh, van baan. Je bent nu noodhulpcoördinator. En dat alles vanwege de droogte in de hoorn van Afrika. Uh, hoe is de situatie nu? Ja, de situatie is nog steeds uh, uh, slecht. Want ja, in het veld, zeg maar, als je daar bent, dan, uh, ja, dan, dan kom je gewoon uh, veel mensen tegen die, uh, die, die het zwaar hebben. Vooral de kinderen en oudere oude mensen zijn ontzettend zwaar getroffen. Het gebied waar wij werken, zeg maar, het is in het Turkana-gebied, het noorden van Kenia richting de Soedanese grens. Mm -hmm. ja, daar uh, is vorige week een onderzoek uitgekomen waarbij... Toch 25 tot 26 procent van, van de kinderen zwaar ondervoed zijn. Nou, dat, dat is een enorm hoog percentage. Um, op dit moment regent het wel een beetje. Dus het begint een beetje te regenen. Maar dat gaat ook weer zo fout dat er weer overstromingen zijn geweest. door een paar hele zware buien. Ja, dat is weer een ander probleem. Uh, daardoor verwachten ze dat er weer wel uitbraken kunnen komen... van cholera en andere ziektes. Ja. Dus dat, het gaat gewoon niet goed. En uh, het onderzoek geeft ook heel duidelijk aan... Van, ja, uh, uh, er is gewoon een dreiging... dat het, dat het gewoon nog uh, uh, erger gaat worden. Ja. Ja. De komende periode. Ja, en, uh, ja dat is gewoon... Uh, ja, vreselijk om te zien natuurlijk, als je daar ook bent, als je daar uh, mensen probeert te helpen. en Tegelijkertijd weet je ook wat je doet, dat het zo'n zo trotelop op gloeiende plaat is. Ja. Maar goed, we proberen te doen wat we kunnen. En, en die, die mensen die wonen dan echt, uh, moet ik me dan voorstellen, dat die in uh, uh, een beetje in de middle of nowhere wonen? Wonen die echt gewoon uh, in, in hele onbevolkte gebieden, uh, ver van dorpen af en... Ja, uh, uh, het noorden van Kenia, dat zijn echt nog uh, uh, heddervolken, laat ik maar zeggen, die daar wonen. Het is ook echt een, uh, een half woestijngebied dus dat betreft zijn ze wel gewend om in droogte te wonen. En uh, ja, die leven vooral van, uh, van hun vee, laat ik zeggen, van geiten, van kamelen, daar, daar trekken ze mee rond. Nou, het probleem nu echt in ons gebied, zeg maar, in het noorden van Kenia, is dat het enorm droog is geweest. De afgelopen zes jaar. Dat heel veel uh, geiten... Uh, eigenlijk dood zijn gegaan door, door ziektes en droogte en gewoon geen eten. Dus dat zijn een hele inkomstenbronnen weggevallen. En uh, ja, dan moet je je eigenlijk voorstellen dat je uh, voor je zie je grote kale vlakten met hutjes erop. Uh, ja. nou, waar normaal uh, goede struikjes nog groeien, die helemaal uitgedroogd zijn. Dat er geen dieren meer zijn. Ja, gewoon families achtergelaten in ellende. Ja. En uh, ja, mensen zijn op zoek naar eten. En ja, we zijn met de EO met de Data ook geweest. Ja, dan zie je echt dat mensen op zoek zijn naar, naar een paar korreltjes mais, laten we zeggen, wat ze dan met hun gezin weer op moeten eten. En ja, dat is de situatie echt op het grondvlak. Ja, ja, ja. en, en, en de, de noodhulp dan die jullie geven, waar, waar bestaat die dan vooral uit? Is dat uit water, uh, eten of is dat, zijn dat andere middelen? Ja, wij proberen uh, zeg maar. Echt uh, het eerste fase van ons programma is zeg maar, dat we dat mensen van eten voorzien. Nou, waar we echt voor gekozen hebben, dat we dus eten voor een maand ongeveer proberen af te geven. Voor een familie die uh, geselecteerd is door onze kerkers zeg maar, die daar uh, actief zijn. Want je ziet dat de regering daar ook wel komt. En die komt dan weer een hele grote vergoeding vol mais of zo. Want dat is het, het voedsel hier in Kenia wat mensen veel eten. Mm -hmm. En dan krijgt iedereen een klein beetje. Maar ja, na twee dagen is dat weer op. En wij proberen echt voor een maand lang eten te geven. Ik denk dat we 50 kilo uh, maïs uitgeven voor een familie. Dat er uh, bruine bonen, er zit heel veel proteïne in, dat wordt uh, uitgegeven, er wordt uh, uh, ja, nog wat extra uh, uh, uh, een soort pap voor kleine kinderen wat ze aan kunnen lengen, zeg maar, waar heel veel, veel voedselrijk is, dat wordt uitgedeeld een aantal basisbehoeften. Zout wordt uitgegeven, dat is ook heel belangrijk. Als je geen zout krijgt, heel lang, dan krijg je ook problemen. Nou, uh, zeg maar een aantal van die dingen, zodat, zodat het gezin zeg maar een maand lang ongeveer weer verder kan. Ja, precies. En, en, en uh, dat doen we met 1750 families per maand. Ja. En hoe zijn jullie dan aan, aan die families gekomen? Ja. Zijn die families dan lid van een bepaalde kerk waar jullie dan ook uh, hulp aan verlenen? Nee, we gebruiken zeg maar ons kerk op het grondvlak om die families uit te kiezen. Maar het is echt een humanitaire actie. Dus zeg maar iedereen, zeg maar de hoogst. De mensen in de, in de grootste nood die worden uitgekozen. Dat betekent dat als je nou lid bent van een kerkjaar of nee, dat maakt niet uit. Dus gewoon de mensen die in het dorp daar zijn, die zoeken, zeg maar, die selecteren de mensen daar weer uit, zeg maar, die het zwaarst getroffen zijn. Is dat niet, is dus ja, dat niet... ja, dat kunnen christenen zijn, niet christenen. Ja. Is dat niet ja. heel lastig, Om, omdat uh, dat, vooral de mensen die dat moeten doen, want die laten waarschijnlijk ook mensen achter die ja, ook wel hulp dus... nodig hebben, maar waarbij het minder belangrijk is? Dat is ontzettend moeilijk. Ja. Dat is ontzettend moeilijk. Want uh, ja, je, iedereen heeft honger. Dat is duidelijk. Ja, ja. Maar goed, er zijn mensen die, die bijna sterven van de honger... en mensen die het nog wel net redden, weet je wel? Ja, ja. Dus uh, dat is ontzettend moeilijk. Nou, we hebben wel een aantal criteria natuurlijk die ze mee hebben gekregen... Om de, om, de, om, uh, ja, om de selectie te maken. Het is vooral ook mensen, bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn... of net jonge kinderen hebben. Oude mensen, mensen die ziek zijn. Nou, daar wordt op, op geselecteerd... En uh, het is gewoon duidelijk. Wat wij kunnen doen, een noodhulp is ontzettend duur. Als je zoveel mensen van eten wilt zien. Dat is gewoon zijn gewoon hele grote programma's. Uh, er zijn nog 1750 families. Nou, dat, dat uh, betekent dat we ongeveer 10.000 mensen aan eten kunnen zien. Nou, dat is natuurlijk best veel. Maar als je het weer vergelijkt met hoeveel mensen daar wonen, dan denk je ja... ja. Dan, dan is het ontzettend moeilijk om zoeken, die mensen te gaan uitzoeken uit die hele grote groepen uh, mensen. Ja, goed, we zijn uh, niet de enige die uh, noodhulp voorzien. Nee, precies. Er, er zijn, zijn ja, meerdere organisaties actief. Ja. En er is ook al veel geld ja. opgehaald, meer dan 9,7 miljoen euro. Komt het geld al op de juiste plaatsen ja. terecht? Um, ja, nou, ik denk van wel. Ik weet zeker in ons programma van wel. Uh, andere programma's zie ik ook dat ze zeer actief zijn... en dat ze echt doorhebben dat we gewoon de problemen erg groot zijn. Ik kan alleen over ons eigen programma spreken... dat we in ons budget... Uh, uh, 90% van al het geld dat binnenkomt... gaat rechtstreeks uh, door naar de mensen daar in het noorden van Kenia. 10% van het budget is uh, voor de logistiek. Dus ik denk dat dat... Uh, uh, ja, dat is, dat is lastig omdat we uh, de stage echt overeind te houden. Maar we proberen echt om uh, zoveel mogelijk geld wat gegeven wordt op in Nederland... direct door te sluizen naar de mensen daar. Ja. ja. Ik kom zo nog even bij je terug, Jürgen. Ik ga even een sprongetje maken van Kenia naar België. Want daar is uh, Herman Spargaren. Herman, uh, het nieuws in België, dat is de formatie hè, die nog, uh, nou ja, nog steeds uh, speelt. Ja, ja, nou ja, nieuws kun je het eigenlijk amper noemen natuurlijk. Na zoveel tijd. Maar... Uh... Ja, we hebben de eerste hobbel genomen. Uh, als die al genomen is, dat is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Mm -hmm. En nu zijn ze met de financiën bezig. En wat houdt het in? Wat houdt, Brussel, het in? wat houdt het in? Halle-Vilvoorde houdt dus in uh, dat in op Vlaams grondgebied mag je alleen op Vlaamse uh, politici stemmen, op Waals grondgebied alleen op Waalse politici, en in Brussel mag je dan alleen op Brusselse politici uh, stemmen. Okay. En daar was in Brussel half halve Vilvoorde, dus in die hele regio was nog steeds een gemengde situatie waarbij dus uh, Franstaligen op uh, Vlaamse politici mochten stemmen, maar dat deden ze nooit. En Vlaamse op, uh, op Franstaligen, en dat deden ze ook nooit. Dus uh, ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat, uh, doordat er steeds meer Franstaligen in het Vlaamse gebied kwamen wonen dat er ook uh, franstalige politici in de Vlaamstalige uh, uh, vertegenwoordigingen kwamen daar. En dat zorgde voor veel irritatie. En dat had er grondwettelijk ook al niet meer mogen zijn. Maar uh, ja, dat werd steeds aangehouden, die situatie. En dat heeft eigenlijk voor heel veel, uh, ja, wat moet je zeggen... heel veel frustratie gezorgd... waardoor uh, de huidige politieke, Vlaamse politieke partijen gewoon hebben gezegd... van nou, nu niet meer, nu is het gedaan... En dat hebben ze langer volgehouden dan bij voorgaande verkiezingen. Ja. Waardoor er uh, ja, echt hier een crisis ontstond. Maar ja, het zit ook zo hoog dat, uh, ja, dat ze, blijven, ze bleven het nu heel lang aanhouden. Ik moet wel eerlijk zeggen, nu zitten we bijna weer in hetzelfde uh, schuitje als, uh, als de voorgaande verkiezingen. Want op dit moment worden er toch maar allemaal toegevingen gedaan. Die eigenlijk al op dit moment weer onrust geven onder de Vlamingen zodat er misschien inderdaad nu een akkoord gaat komen, maar ja, dan bij de volgende verkiezingen ga je dan toch weer merken dat er veel frustratie is. Ja, maar als ik het zo hoor, dan, dan lijkt er wel een, een kabinetsformatie in zicht. Ja, het moet nu haast wel. Hè? We zitten met het probleem dat de demissionaire minister Leterme, Yves Leterme, die heeft een baan aangenomen bij de OESO. Ik vermoed ook een beetje bewust om hier druk op de ketel te zetten. En uh, die gaat dus weg vanaf december. Ja, als die weggaat, ja, dan moet je een, een, een nieuwe demissionaire uh, minister neerzetten. Dat, dat gaat niet echt goed werken. Dat gaat trouwens ook een, een zeer slecht signaal zijn naar de buitenwereld. Ja. En dat met de financiële crisis is natuurlijk uh, niet zo'n uh, zo succes. Dus ze moeten nu wel, en ik denk ook wel dat het uh, nu gaat lukken, maar wel... ...weer ten koste van veel Vlaamse principes die in de toekomst weer problemen op gaan leveren. Ja, dus, uh, maar als ik het zo hoor, dan, dan zijn er nogal de, de hobbels die genomen worden... ...dat zijn ook al hobbels die heel erg gevoelig liggen bij uh, de Belgen. Ja, dus die brussel veel worden, dat zou aardig zijn als men zich hier nu bij neer kan leggen. Maar er zitten toch weer een paar voetangels in... Uh, die, ja, die... Kijk, bijvoorbeeld, nu heb je heel veel kans dat Brussel totaal verfranst gaat worden. Omdat er uh, niet meer gegarandeerd is dat er twee Vlaamse politici daar in de regering komen. Dat is nu weggevallen. Dat is iets wat prijs is gegeven. Mm -hmm. Maar als Brussel straks dan helemaal verfranst... dan gaat dat natuurlijk toch weer een gevoelig punt opleveren. Ja, ja. Maar goed, voor nu... Ik denk dat we voor nu in een rechte lijn naar een regering gaan... met. Met nog de nodige discussies natuurlijk, maar ik denk wel dat dat gaat lukken. En dan daarna, dan uh, ja, de problemen worden weer een beetje doorgeschoven. Precies, ja. Hoe ziet uh, verder de dag er voor vandaag uit, Herman, voor jou in België? Uh, ja, ik ga straks, dus ik woon in Gistel, dat is vlakbij Oostende. Ja. Dus ik moet straks een rijden naar Brussel, daar heb ik een vergadering. Uh, want we zijn hier bezig met het oprichten van uh, christelijk volwassen. Uh, Werk, um, dat is eigenlijk, uh, elke kerk heeft wel verenigingen, alleen die verenigingen die zijn allemaal wat informeel. En wij zouden ze graag formeel willen hebben, want dan kunnen we daar ook uh, subsidies voor krijgen van de overheid om, uh, om die werkingen wat uit te bouwen. En daar heb ik straks een vergadering voor in Brussel. En daarna kom ik weer terug en dan ligt er nog veel werk uh, voor me klaar. Uh, van eigenlijk alle andere takken van werk die ik doe voor die Evangelische Alliantie. Ik moet nog een rapport indienen, want ik ben bezig om hoofdinstructeur te worden. Dat heb ik nodig voor dat volwassenvormingswerk. Uh, daar moet ik nog een werkstuk voor maken. En uh, ja, de gemeente moet begeleid worden. Dus uh, straks is er weer gewoon de voorbereiding voor Bijbelstudies en voor preken. Dus ja, dat is eigenlijk de volgorde van mijn dag. Ja. En uh, ja. ik ben verder wel zoet. Nou, ik wil je daar heel veel succes bij wensen. En ik hoop Dankjewel. dat als we jullie de volgende keer weer spreken in Focus op de Wereld... dat we dan ook met de politiek in België... dat het dan gewoon weer helemaal rustig is en geregeld. Ik ben heel benieuwd. Ja, bedankt. We wachten het af en we gaan het meemaken. Dankjewel Herman voor je tijd. Jo, daar. Maak nog even een sprongetje naar Kenia, naar Jurjen de Groot. Uh, Jurjen, uh, ik heb net even met jou gesproken... over uh, jouw werk als noodhulpcoördinator... En uh, je ja. hebt al kort verteld hoe, wat dat inhoudt als, als werk, wat je dan allemaal doet. Um, kan je nog even kort, kort vertellen hoe jouw dag er vandaag uitziet? Ja, nou, ik, uh, ik ben uh, in Elderet, Dat is uh, denk ik uh, zo'n vier uur, uh, vijf uur rijden van het gebied waar de noodhulp eigenlijk uh, naartoe gebracht wordt. Daar ben ik gewoon op kantoor op werk. Ja, vandaag heb een beetje een saaie dag. Ik ben uh, wat rapporten aan het schrijven over de eerste twee maanden van het noodlopprogramma. Hoe het verlopen is, wat we gedaan hebben, naar onze donoren toe. Daar ben ik mee bezig. Ik heb nog een vergadering om uh, een aantal dingen door te spreken. Met uh, boekhouder heb ik elke dag een bespreking om te zien hoe het gaat met het geld. Het noodoprogramma is een enorm uh, groot programma waar veel uh, geld in omgaat. we dus hebben we iedere dag even een check-up. Ja, daar, daar, dat is mijn programma. Maar het grootste deel zit ik achter de computer gewoon. Om, om een rapport te schrijven. Ja. Ja. Ik wil jou heel veel succes en, en ook sterkte wensen. Met je werk als noodhulpcoördinator in, in Kenia. Ja, bedankt. En als mensen meer informatie willen over de werkterreinen van jou, Jürgen, en ook van Herman... dan kunnen ze terecht op de website eeuw.nl slash op 1 Want daar uh, staat ook uh, de links op naar de websites waar jullie werken. En er staat ook meer informatie over het werk wat jullie doen. Ik wil je bedanken voor je bijdrage, Jürgen. En uh, graag tot een volgende keer. Ja, oké. Okay. En we gaan naar muziek van Carrie Brothers samen met Laura Janssen. Dit is something about you.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 To be human after all Drown into the street Of undefined illusion. So Carrie Brothers samen met Laura Jansen. Something About You. Natuurlijk een cover van Level 42. En Carrie Brothers, die is aanstaande vrijdag, is die opnieuw weer in Nederland. En hij zal dan in het voorprogramma spelen van Brooke Fraser. Die een concert geeft in Amsterdam in People's Place. Dit was De Nacht op 1. Wilt u meer informatie over het programma? Wilt u weten over welke onderwerpen we vannacht gepraat hebben? We hebben het gehad over vegetariërs, flexitariërs. De afgelopen van twee tot 4 hebben we daarover gepraat. En meer informatie erover op de website eo.nl slash op 1 Zometeen het laatste nieuws met Martijn van Beek, gevolgd door het Radio 1 Journaal. Prettige dag.